De aex index heeft vandaag de hoogste slotstand van het jaar bereikt. Ruim 372 punten. Een winst van drie tiende procent ten opzichte van vrijdag. De beurskoersen zijn wereldwijd al weken aan het stijgen. En dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken er wat buien over het land. Sommigen met onweer. Morgen zijn er ook wat buien. Maar verder is het zonnig. En het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NMS Journaal.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 Langs ja, de lijn met Robert Meder. Goedenavond, een belangrijke dag voor de Amerikaanse honkbalwereld. Forse dopingstraffen werden eruit gedeeld aan spelers. Topspeler Alex Rodriguez van de New York Yankees is een van de gestraften. Maar A. Rod maakt zich er niet zo druk om Hij gaat nog honkballen later vandaag. Ik kan niet wachten om mijn teammates te like, zien. Uh, Ik kan ons helpen winnen. Ik kan ons helpen be een beter team te zijn. En ik heb veel van mijn broers in een lange tijd gezien. Correspondent Wouter Zwart praat ons zometeen bij. En ook in Duitsland gaat het vooral over doping. Een veelbesproken onderzoeksrapport over het gebruik van prestatiebevorderende middelen... door West-Duitse sporters is vrijgegeven. De politiek reageert geschokt. Al dat wat uh, stuk voor stuk aan het licht komt... Dat ja, is slimmer als de slimste befürchtingen die we hadden. Het is dus erger dan ze ooit gevreesd hadden. En ook uh, daarover later natuurlijk meer. De eerste eredivisie weekende zorgde voor feest in Zwolle. Net als vorig jaar werd Feyenoord in eigen huis verslagen. Niets dan lof voor de nieuwe trainer Ron Jans. Maar hij weet hoe betrekkelijk dat is. Het is net begin augustus. En begin augustus. Uh... Ja, voelde ik me ook eh, perfect bij, bij Sander Luik. Goede voorbereiding, prachtige ja. club. Maar ja, twee maanden later lag Jan ze daaruit. Verder horen we Ajax-keeper Jasper Sillessen. Hij zit in de voorselectie van het Nederlands Elftal... en maakt vanavond zijn debuut bij Jong Ajax in de Jupiler League. Dat allemaal en nog veel meer tot 11 uur in NWS langs de lijn. van de eerste honkbalwereld in Amerika. Want die schudt op zijn grondvesten. Ruim een uur geleden werd de straf bekend voor Alex Rodriguez. Derde honkman van de New York Yankees. En een van de grootste sterren uit de Major League van de afgelopen jaren. Contact met de correspondent Wouter Zwart. Hoe lang wordt hij nou gestraft, Wouter? Ja, A-Rod, zo wordt hij hier uh, genoemd. 211 wedstrijden is de schorsing. Dat betekent eigenlijk dat hij tot het einde van het volgende seizoen 2014... niet meer uh, mag meespelen. Dat is de grootste dopingstraf die ooit is uitgedeeld. En die krijgt hij dus niet alleen omdat hij doping gebruikt zou hebben... maar ook omdat hij uh, actief heeft geprobeerd om het onderzoek... dat naar deze zaak liep uh, te dwarsbomen. Vandaar dus die zware straf. Ja, tot eind 2014, 11 wedstrijden, zegt ook gelijk over hoeveel wedstrijden ze spelen. Ja, ze hebben dan druk, ja. Ja, wou ik zeggen. Zeg, we hoorden hem al zeggen dat hij nog wil spelen vandaag. Dat klinkt een beetje raar als je net een straf tegen je uh, hoort uitgesproken uh, worden. Precies. Eh, nou, dat, dat, dat komt in eerste instantie omdat die straf pas donderdag ingaat. Dus hij kan vandaag eh, gewoon nog spelen, vanavond. Eh, bovendien eh, geldt sowieso dat als je in beroep gaat... en eh, het lijkt erop dat hij in beroep gaat, inderdaad... dan mag je tijdens dat beroep ook nog gewoon doorspelen. Dus het kan best zijn dat we hem de komende weken... misschien nog wel maanden gewoon eh, op het veld eh, zien. Hij houdt vol eh, dat hij helemaal niets gebruikt heeft. Althans, niet nu. Jaren geleden heeft hij wel eens toegegeven... dat hij eh, in het begin van zijn carrière wel in eh, de snoepot heeft gezeten. Zitten, maar gedurende de hele periode dat hij voor de Yankees speelde... niet, zegt hij, daar wordt hij toch voor gestraft nu. Ja, dat was 2003, hè, geloof ik, dat hij heeft toegegeven ja, die periode. Ja. Um, stel nu, hij gaat in beroep en hij verliest dat beroep. Wat voor gevolgen heeft dat dan? Houdt hij dan gewoon deze straf of kan het dan erger worden? Nee, dan houdt hij deze straf, daar lijkt het nu op. Dus gewoon die 211-wedstrijden aan de kant. Uh, het brengt natuurlijk ook wel, dat is belangrijk om te weten... Een, een financiële strop mee. Deze man die verdient in tien jaar tijd 275 miljoen dollar. Zo'n zo 225 uh, miljoen, 27 miljoen dollar per jaar. Nou, dat geld loopt hij dan voor dat hele seizoen mis. Plus uh, de eventuele verliezen natuurlijk als, als sponsors zouden opstappen. Komt hij dan daarna weer terug... dan gaat hij gewoon weer heel veel geld verdienen natuurlijk. Zo ja, zit het ook. Ja. Hij is niet de enige... Uh, nee. Want er zijn, ja, oh, ik hoorde het al, er zijn heel veel, uh, begrijp ik. Ja, absoluut. De zaak is veel groter. Uh, het gaat natuurlijk heel erg om A-Rod... maar er zijn naast hem nog twaalf honkballers veroordeeld. Daar zitten echt uh, geen sukkeltjes tussen, zal ik maar zeggen. Dat ze, daar zitten all-stars tussen, zoals Nelson Cruz van de Texas Rangers... Uh, Johnny Peralta van de Detroit Tigers. Die hebben allemaal vijftig wedstrijden aan hun broek gekregen. Wat dus ook betekent dat zij voorlopig niet mogen spelen. Maar zij komen dan waarschijnlijk weer terug als de Play-offs van hun teams uh, beginnen. Als ze tenminste de play-offs halen, natuurlijk. Ja. Um, hoe, is, hoe, hoe is deze zaak aan het rollen gekomen? Hoe zijn ze betrapt? Ja, Daarvoor moet je terug naar uh, begin dit jaar, Florida, Miami. Uh, daar stond een kliniek, uh, dat was een kliniek voor verjongingskuren. Dat had verder helemaal niets met sport te maken. Maar uh, op een gegeven moment bleek dat die kliniek een hele andere specialiteit had, namelijk doping. Uh, een oud medewerker, die had ruzie met zijn partner, is vervolgens aan de klok gaan hangen... en heeft lijsten overhandigd aan een krant. En op die lijst stonden allemaal namen uh, van dopingklanten in de sportwereld. Allemaal uh, tophonkballers dus, onder wie uh, uh, A-Rod... Dat is nu dus wel duidelijk. Ja, uh, het zijn er nu? Uh, hoeveel zijn het? Twaalf geloof ik dat je zei. Maar als je zegt een lijst, dan vraag uh, ik me af. Dit zijn dan niet de enige. Misschien zijn het er wel meer. Ja, er is ook al eerder iemand veroordeeld. Hè. Ik geloof dat er nu in totaal zo'n 18 mensen zijn veroordeeld via die zaak van die kliniek. Uh, daar lijkt het voorlopig uh, wel bij uh, te blijven. Maar het, het kan nog wel even duren, want uh, ja, als Rodriguez inderdaad beroep gaat aantekenen, dan kan dat zeker nog een hele maand gaan duren voordat we ja, eindelijk van deze rotzooi af zijn. Ja, jij zegt rotzooi. Hoe kijken de fans uh, daar uh, tegenaan? En, en, en de clubs bijvoorbeeld? ja, nou De Yankees die hebben uh, vanmorgen al gereageerd bij monden van de, de, de grote coach, Gerardi. Uh, die reactie was toen heel ja, droog, bijna uh, zakelijk zou ik willen zeggen. Hij zegt, nou als ik gewoon de beschikking heb uh, vandaag over mijn speler, dan, ja, dan stel ik hem gewoon op. En dat klinkt toch een beetje als ja, het honkbal wat we de afgelopen jaren wel voorbij hebben zien komen. Elke keer als er een dopingverdachte was, dan zie je dat in die wereld de rangen zich rond zo'n verdachte echt sluiten. En, en niemand er iets over zegt... De, de, de fans die zijn ja teleurgesteld, maar men raakt er helaas ook wel een beetje aan gewend. Mensen zijn er gelaten onder. En laten we eerlijk zijn, dat is misschien nog wel het grootste verlies. Dit is Amerika's belangrijkste sport, ook de belangrijkste hobby. Hè? Amerika's pastime. Dat men er onder de fans nu al zo over denkt, dat is toch wel misschien het meest treurige. Misschien ja, dus is het een beetje te vergelijken met het wielrennen in Nederland. Iedereen weet het wel een beetje, maar we zeggen het niet hardop. Precies, Zoals? precies. Ja, ja, ja, ja. Ja, zo, zo, zo moet je het denk ik een beetje zien. Um, uh, heeft dit gevolgen uh, tot slot voor, uh, voor de toekomst van uh, het Major League Baseball? Ik weet het niet, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, Eerst moet men afwachten of men zeg maar, in zijn algemeenheid deze straffen ver genoeg vindt gaan. Of nu Major League Baseball als organisatie heeft bewezen, we zitten er bovenop. Uh, ja, zolang we dat uh, nog niet zeker weten is, is, is het moeilijk in te zien of, er inderdaad, ja, of, of dit inderdaad nog gevolgen gaat hebben voor de organisatie. Uh, blij mee, uh, blij uh, met deze straffen zijn ze natuurlijk niet, maar wie weet. We gaan het zien. Dankjewel, Wouter Zwart vanuit de Verenigde Staten. NOS langs de lijn, tot 11 uur met sport en muziek. en Moonlight Shadow. 117 pagina's vol onthullingen over het gebruik van verboden middelen... door West-Duitse sporters. Het dopingrapport van het Duitse Instituut voor Sportwetenschappen... is ingeslagen als een bom. De afgelopen dagen lekte er al veel uit. Maar vanavond is het eindverslag openbaar gemaakt. We hebben contact met de correspondent Tim de Wit. In Duitsland, Tim, goedenavond. Heb je het al kunnen lezen? Nou, zijn, Robert ben ik er al het nieuws vandaag nog nauwelijks naartoe gekomen om het even rustig door te bladeren. Maar nou ja, wat er vanavond online is gezet, daarvan weten we wel dat eigenlijk alles wat daarin staat in die 170 pagina's... al in de onthullingen die dit weekend via de Süddeutsche Zeitung naar buiten zijn gekomen stonden. Dus ja, eigenlijk relatief weinig nieuwe dingen. Het heeft ongelooflijk veel losgemaakt in, in Duitsland. Weet jij waarom? Nou ja, dat komt natuurlijk vooral omdat het. Eh, want we hebben het over een structureel op grote schaal eh, dopingsysteem. Wat er dus in de jaren 50, 60, 70 van de vorige eeuw in West-Duitsland toen nog eh, was. Ja, daar had nooit iemand rekening mee gehouden. We wisten het natuurlijk allemaal al uit de DDR andere Oostbloklanden, de Sovjet-Unie, daar hadden we het altijd over als het om systematisch dopinggebruik ging. Maar in West-Duitsland dacht iedereen althans altijd, ja, viel het toch allemaal wel mee? Natuurlijk was niemand denk ik heel geschokt dat er veel sporters uit die tijd doping gebruikten. Dat is natuurlijk, zeker door alle onthullingen bijvoorbeeld in het wielrennen, maar ook in andere sporten de afgelopen jaren, daar zijn we wel een beetje aan gewend geraakt. Maar waar het vooral om gaat is dat het op zo'n grote schaal en zo ja, zoals ik al zei, systematisch gebeurde. Dat zorgt voor die grote schok. Het is een onderzoek dat uh, al een tijdje geleden is begonnen, wanneer was dat precies? Ja, in 2009 zijn ze al uh, begonnen. Um, het gaat er dus om dat uh, dit onderzoek is uh, gemaakt in, gedaan in opdracht van het Duitse Instituut voor Sportwetenschappen. Je zei het net al, gedaan door hele grondige historici van de Universiteit van Berlijn, onder andere. Um, die hadden vorig jaar overigens al een groot deel van hun rapport klaar. Heel veel dingen waren dus ook al lang en breed uh, bekend. Maar tot vandaag is er eigenlijk nooit iets uh, openbaar gemaakt. En dat heeft ermee te maken dat het Duitse Instituut voor Sportwetenschappen, dat, is, dat wordt gefinancierd door de minister, van binnenlandse zaken. Daarmee is ook meteen de politieke link gelegd. Um, die financierde het op behoorlijk grote schaal in die tijd. En wat nu blijkt, uh, um, is er dus toen zoveel miljoenen in doping gestopt... dat dus uh, het Instituut voor Sportwetenschappen... wat uh, opdracht gaf voor dit rapport... nu ineens de hoofdschuldige werd. En dat is ja. natuurlijk wel heel interessant. Ja, uh, inderdaad. Kun je wel zeggen Goed werk overigens ook van uh, de krant de Süddeutsche Zeitung... die het allemaal boven water heeft ge gekregen. Uh, ik begreep dat jij een van de journalisten hebt, ge hebt gesproken. Ja klopt, daar ben ik vanavond geweest. Dat was Boris Herman, er is een groepje van de Süddeutsche Zeitung. Die hebben hier behoorlijk lang uh, opgezeten. Die hebben ook pas vorige week trouwens uh, um, dit hele dossier in handen gekregen. En uh, zij hebben afgelopen zaterdag, uh, zaterdag hadden zij dus die grote scoop. En uh, hij vertelde aan mij waarom er zo laat uh, pas duidelijkheid is gekomen. Ik zei het net al even, het, het instituut hè, wat dus op dat gaf voor het onderzoek... werd namelijk ineens onderwerp van het onderzoek. En dit zei Boris Herman tegen mij erover. Das äh, Bundesinstitut für Sportwissenschaft äh, hat die Studie in Auftrag gegeben und äh, zwar im Jahre 2009 an zwei Universitäten in Münster und in Berlin. Der brisante Teil ist der aus Berlin. Und äh, was die Berliner Forscher herausgefunden haben, ist, dass eigentlich äh, das Bundesinstitut für Sportwissenschaft ein Mitwisser und Förderer dieser Dopingpolitik äh, war. Also die sozusagen das institut das alles in auftrag gegeben hat wird eigentlich als hauptbeschuldigter in dieser als ergebnis der studie ja, je zou dus inderdaad hoofdschuldig zijn van je eigen onderzoek. Ik had het er net al even over. Dat nou, geeft in ieder geval aan, uh, en dat maakt het ook wel duidelijk... waarom we zo lang op dit, lang op dit rapport hebben moeten wachten. Want het instituut uh, voelde de bui natuurlijk wel hangen. Die hadden waarschijnlijk nooit verwacht dat, het, dat er zoveel onthullingen in zouden zitten. Want ja, als Duitse historici onderzoek doen, dan kun je er wel vanuit gaan dat het redelijk grondig gebeurt. Maar dat ze met uh, zulke resultaten... Ha, hebben ze waarschijnlijk dus nooit rekening gehouden. En ja, ze, uh, wat die journalist ook vertelde verder nog... is dat uh, dat instituut, uh, maar ook andere mensen... die moeilijk in dat dossier voorkomen, er alles aan hebben gedaan... om het zo lang mogelijk te rekken om het openbaar te maken. Maar door die grote onthulling afgelopen zaterdag in de krant... ja, moesten ze vandaag wel, er was zoveel druk. En dus is het vanavond online gezet. Ja, wat is er nu eigenlijk allemaal online gezet en openbaar gemaakt? Nou ja, dat is het gekke ervan. Kijk, je zei het net al, 117 pagina's dus. Maar diezelfde journalist waar ik het net over had... die hebben 800 pagina's in handen. Dus er zijn nog 683 pagina's die we nog niet kennen. En uh, waarom is dat nou zo belangrijk? Kijk, die 117 pagina's gaat vooral over uh, een soort analyse, zeg maar. Hè? Wat ik dus al vertelde, dat de politiek uh, mede verantwoordelijk was... voor dit hele systematische dopinggebruik. Dus dat een instituut dat gefinancierd werd... door het ministerie van Binnenlandse Zaken... dat dat instituut gewoon dopingprogramma... Betaalde. En nou, dat, dat, is, dat is iets wat we nu wel in die 117 pagina's hebben kunnen lezen. Maar wat we natuurlijk ook willen weten is namen. Wie waren erbij betrokken? Wat voor mensen um, ja, kunnen we nu als schuldigen aan gaan wijzen? En nou ja, dat staat ongetwijfeld in die 680 andere pagina's... Uh, die vol met details staan. Die staan vol met gesprekken met ooggetuigen al die tijd uit die tijd. Nou ja, die kennen we dus nog niet en daar is het dus nog op wachten. Dus de b is nog maar op een kiertje? Ik ben er wel bang voor, ja. Ik verwacht ook zeker... en uh, dat vertelde de journalist van de Studio Zeitung ook nog vanavond uh, tegen mij... dat er nog wel wat bij gaat komen aan onthullingen. Zij hebben al een aantal namen in handen, zei hij. Maar ja, het vervelende is, uh, in Duitsland moet je rekenen met uh, schadeclaims... als je niet heel grondig kan onderbouwen waarom je iemand beschuldigt. Ook in de media geldt dat. Dus uh, hij voegde uh, er wel aan toe dat ze meer bewijzen heb, uh, nodig hebben als krant... voordat ze met die namen gaan komen. Maar hij zei, uh, mm. nou, er gaat zeker nog wat bij komen hoor. de komende tijd in Duitsland. Ja, dat vind ik dan raar. Want je kan toch gewoon het rapport... naar nabij uit te brengen, da daar staan dan die namen in. Dan hoef je dat uh, toch niet verder te bewijzen. Maar goed, dit terzijde. We gaan wel zien hoe dat afloopt. Is, ik, kan je bijvoorbeeld een voorbeeld geven van het systematische dopinggebruik? Wat daarin uh, voorkomt? Ja, zeker. Ja, wat ik zelf een aardig voorbeeld vond... was uh, van de roeier Peter Michael Kolbe. Dat was een, een Duitse roeier die heeft jarenlang op hoog niveau uh, geroeid. Um, en bij de Spelen van Montreal in 1976... Uh, in de aanloop daarvan uh, kreeg hij een bepaalde injectie toegediend... met een combinatie van stimulerende middelen. En ja, daar ging hij zo ongelooflijk hard van roeien... dat ze die spuit zelfs naar nou hem genoemd hebben. Dat werd de Kolbe-spuit genoemd. En die werd tijdens die Olympische Spelen van uh, 1976... dus maar liefst 1200 keer gezet aan andere sporten. Nou, dat is een heel concreet voorbeeld uh, hoe dat systeem dus werkte. Ja, dat was in 1976. Ook in 1972 uh, zou er heel veel uh, gebruikt zijn natuurlijk om de DDR een beetje af te troeven. Is daar er iets meer naar buiten gekomen van wat, wat ze dan precies hebben gebruikt? Uh, nou ja, het, zijn, het gaat om, zich, om redelijk bekende middelen. Kijk, uh, testosteron heb ik veel gehoord, anabolen, amfetamine ook. Uh, maar het, het, uh, het slimme van die Duitsers, was dat ze toen al uh, dat instituut... Hè, waar ik het dus al eerder over had, het instituut voor sportwetenschappen... dat had zulke slimme manieren ontdekt om te zorgen... dat die doping vervolgens bij die sporters niet ontdekt werd bij controles. Dat stond toen nog allemaal in de kinderschoenen natuurlijk. En ze liep maar in die zin waren dus hun tijd ver vooruit. Dus het was al zo geavanceerd uh, uh, dopinggebruik onder die West-Duitse sporters. Dus dat ze dus al die middelen die ze gebruikten... Ja, die konden ze ook nog eens een keer knap maskeren. En dat gebeurde dus zeker bij de Olympische Spelen van, uh, van München in uh, 1972... die in West-Duitsland werden gehouden. Ja, en daar moest en zou... De Duitse equipe toen medailles halen. In 1968, je zei het net al, waren ze afgetroefd door de DDR op de medaillespiegel. kijk, de Koude Oorlog speelde in die tijd natuurlijk volop, zeker ook op sportief gebied. Ja, en dus uh, konden de Duitsers het niet, zeker de West-Duitsers moet ik zeggen, het niet laten gebeuren. Dat ze natuurlijk in 1972 op eigen bodem weer werden afgetroefd. En ja, dus hoor je en zie je nu steeds meer naar buiten komen over hoe systematisch er toen uh, doping werd gebruikt. Ja, Tim, je vertelde net dat uh, uh, het gefinancierd werd vanuit de politiek. Natuurlijk opmerkelijk. Uh, denk je dat het daarom ook mee te maken heeft... dat de, de politiek van, een, van nu zo geschokt heeft gereageerd? Ja, zeker, absoluut. Ja, en ook van alle partijen, hoor. Ik bedoel, het is niet één partij of alleen maar oppositiepartijen. Kijk, het is ook nog eens een keer verkiezingstijd in Duitsland. In september zijn er verkiezingen. Maar eh, ja, wat ik zei, van links naar rechts... alle partijen zijn, hebben je behoorlijk geschokt op gere gereageerd. Want ja, je, je moet je dus voorstellen... dat met belastinggeld gewoon doping is betaald. En dat is natuurlijk een hele bizarre conclusie. Um, nou ja, um, het was dus veel erger dan al werd gevreesd. Zei bijvoorbeeld uh, de SPD-politicus Martin Gester hierover. All das, was jetzt Stück für Stück ans Licht kommt, das ist schlimmer als die schlimmsten Befürchtungen, die wir hatten. Wir wollen, dass möglichst schnell die ganze Wahrheit ans Licht kommt, dass die Studie veröffentlicht wird. Wir von Seiten SPD-Fraktion fordern seit Monaten den Bundesinnenminister auf, uns die Studienergebnisse zur Verfügung zu stellen. Ja, de SPD zegt, wij roepen dus al maanden ook om de openbaarmaking van dit rapport. Nou, dat is vanavond dus in ieder geval deels gebeurd. Maar ja, ze zijn nog lang niet tevreden. Wat ik ook al zei, er moeten veel meer namen, er moeten veel meer details over naar buiten. Dan pas kun je er echt iets aan doen. Nou, wat de politiek in Duitsland in ieder geval besloten heeft... is dat er in september al een onderzoekscommissie komt. Het is nu, uh, ja, recess, dus het ligt hier allemaal een beetje stil. Maar de eerste week van het nieuwe politieke jaar in Duitsland vanaf september... dus meteen een onderzoekscommissie. dat geeft wel aan hoe serieus het ook wordt genomen in de politiek. Ja, en dat de komende dagen, allemaal, uh, allemaal meekrijgen of de komende maanden? Wat gaat er op korte termijn gebeuren? Nou ja, je ziet al bijvoorbeeld morgen geeft de AtletiekUnie, de Atletiek Unie, uh, de Atletiekbond in Duitsland, een persconferentie. Ook uh, het ministerie van Justitie in Beieren, dus nou ja, dat is, heeft waarschijnlijk met München te maken. Die gaan een uh, persconferentie geven. Ja, ik denk wat je kan verwachten is natuurlijk, sommige mensen zullen hun straatje schoon gaan vegen en zeggen, nou ik heb er zeker niks mee te maken, maar ik denk dat er ook wel mensen zullen zijn... die zullen bekennen, die een soort mea culpa zullen zijn. Oké, okay, ik was erbij betrokken. Hè. Dat is toch wat je mm -hmm. vaak bij grote dopingschandalen hebt gezien. En nou ja, ik, kan, ik ga er wel vanuit, omdat er zoveel druk is uitgeoefend de afgelopen dagen... vanuit de media met name, maar ook vanuit de politiek... Ja, dat we wel uh, nog behoorlijk wat verhalen zullen krijgen de komende dagen. Ja. Ja, maar De meeste daden zullen wel uh, of uh, uh, niet uh, strafrechtelijk vervolgd kunnen worden... of sportief gezien niet vervolgd kunnen worden omdat het zo lang geleden is, toch? Of, of, of wel? Klopt, nee, dat wordt natuurlijk heel moeilijk. Kijk, je hebt verjaring eh, geld voor dit soort zaken ten eerste. En het lastige is verder. Kijk, wat we nu allemaal als doping beschouwen. en dus nu ook strafbaar stellen. ja, dat was in de jaren zestig nog helemaal niet strafbaar. En dat maakt het natuurlijk heel moeilijk om nu nog met terugwerkende kracht. iets wat 40, ja. soms wel 50 jaar geleden is. ja, om dat nog strafbaar te stellen. Dus ik verwacht niet eh, te stellen. Dus ik verwacht niet dat heel veel mensen. dus nog hun gouden medaille zullen kwijtraken. Of, eh, of dat soort dingen. Ja, dat is een goede nuancering. Toen was het niet verboden om die middelen te gebruiken. Tenminste, niet uh, sommige middelen. Dus we kunnen ook niet alsnog wereldkampioen worden. Uh, 74, nee, dat, denk ik daar ja. is in Nederland uitvoerig over gepraat, hebben we ja. begrepen vandaag. Ja. Ja. Ja. Nou, om eerlijk te zijn, kijk, daar stond in het rapport helemaal niks over, hoor. Over dat het Duitse elftal van 74 nou helemaal gedrogeerd uh, aan de Ja, maar die, die, die, die de namen nou. komen nog als het goed is, toch? Nee, dat klopt. Maar het, eh, bijvoorbeeld andere WK-elftallen worden wel genoemd zonder namen. Maar bijvoorbeeld het WK-elftal van 66 van de Duitsers, hè, dat de finale verloor op Wembley toen van Engeland, die beroemde finale. En het WK-elftal van 54 worden al wel genoemd. Hongarije, is... ja. Precies. Uh, um, het, het Wunder van Bern hè, werd het genoemd in 1974. Prachtige overwinning voor de Duitsers. Werd altijd gedacht, maar wel degelijk uh, meerdere spelers... Dus die toen doping gebruikten. Daarvan weten we het dus wel. Dat staat ook in het onderzoek. Maar 1974 nogmaals, uh, nee, heel weinig over bekend. Al heb ik ook nog de onderzoeker gesproken vanmiddag. Die zei wel, nou ja, om eerlijk te zijn... Uh, ligt er nog wel wat ruimte op onderzoeksgebied. Dus nou ja, wellicht dat er nog wel iets over naar buiten komt. Ja, je moet de hoop toch een beetje levend houden... Hè, als het om die wereldtitel uit 1974 gaat. ja. ja. Goed. Tim, we gaan het afwachten. We gaan je binnenkort ongetwijfeld nog een keer spreken hierover. Dank je wel voor nu, Tim de Wit, waar staat vanuit Berlijn? Dan Ron Jans, die beleefde een droomdebuut als trainer van PEC Zwolle... ...weer het ongetwijfeld meegekregen. Zijn ploeg was in eigen stadion met 2-1 te dus sterk voor uh, Feyenoord. Het beslissende doelpunt werd gemaakt door een invaller. Guillaume Fernandez. vorig seizoen nog werknemer van Feyenoord. En ook trainer uh, Jans beleefde weinig plezier aan het vorige seizoen. Hij uh, moest toen al in oktober vertrekken bij Standaard Luik... ...vanwege de slechte resultaten. En dan is het natuurlijk fijn als je bij je nieuwe werkgever Pexwolle zo mooi begint. Angelo Terwiel sprak een dag nadat het allemaal gebeurde met Ron Jans. Was Pexwolle nou zo goed of was Feyenoord zo slecht gisteren? Uh, nou ja, je weet gewoon als je als kleinere club wint van een van de topclubs dat de nadruk ligt op, op Feyenoord. Uh, en als je gewoon kijkt naar de, naar de kwaliteiten van Feyenoord. pellen hebben we niet gezien. Uh, ging zelfs ook wat afreageren op medespelers. Uh, immers wordt uh, uh, gewisseld. Uh, nou, van linker Goosens heeft één dreigende actie gehad waarin uh, Béjouw net op tijd was. Uh, maar eigenlijk ook niet gezien. Uh, Klaasie gewisseld. Uh, op het einde uh, één op één en alles of niets uh, voetbal. Ja, dan, uh, dan heeft Feyenoord het, uh, het niet goed gedaan. En dat hebben wij goed bestreden. En wat een start van het seizoen, hè, kun je zeggen. Ja, en, en toch zijn we nog, uh, nog niet helemaal tevreden. Maar dat ligt ook aan het positieve van Feyenoord. We, we hebben het, Met name de eerste helft hebben we toch uh, ja, niet, niet de opbouw van achteruit gehad uh, die we graag willen. Dat we middenvelders in kunnen spelen die uh, kunnen afleggen op een andere middenvelder. Een man meer creëren en dat soort situaties. Maar de tweede helft was dat een stuk beter. Nou zijn er altijd uh, dingetjes te verbeteren, maar ik neem aan, jullie hebben alle... Uh, Oefenduels hebben jullie gewonnen en jullie trekken de lijn gewoon verder in de Eredivisie. Dat mag je dromen van tevoren, toch? Nou, dat, dat valt wel mee, want uh, nou, de drie amateurwedstrijden, die moet je sowieso winnen. Uh, dubbele cijfers. Uh, van Emmen en Telstra, daar kun je ook wel eens wat laten liggen, maar daar moet je eigenlijk ook van winnen. Dus zelf vijf. En dan heb je Werder Bremen, dat, dat was een echte overwinning. Uh, NEC was ook wel uh, verdiend, moet ik zeggen, maar was nog niet groots in uh, ja, tegen Ross County hadden we echt zoiets waar je mee begon van ja waren wij nou zo goed of waren wij zo, zijn nou zo slecht. Want toen speelden we echt goed. Ja. Dus, we, dus we weten eigenlijk nu nog steeds niet precies waar we, waar we staan. Maar de we, groeit wel steeds meer besef dat wij gewoon een, een, een, een goed en ook een leuk helftel hebben. Jij terug op je geboortegrond en dan deze start. Ik neem aan dat je je handen dichtknijpt op dit moment. Ja, ik voel me heel goed op, uh, op mijn plek. Uh, maar dat heeft ook heel veel te maken met, uh, met de spelersgroep, de staf en uh, de mensen van de club. Alleen het is, uh, het is net begin augustus. En begin augustus uh, ja, voelde ik me ook uh, perfect bij, bij Standard Luik. Uh, goede voorbereiding, prachtige ja. club. En, uh, dat was in oktober dus, klaar, hè? Dus je weet ook wel een beetje te, te relativeren. Maar ik, ik zie dit niet als, als, een, als een eendagsvlieg, dit, hoor. Dan wil ik het eventjes hebben over die spits van jou. Die weliswaar op de bank begint, maar... Dan invalt en dan ja, noem het maar een jongensboek. Hè? Ja, het is een jongensboek en ik heb net in de nabespreking hem ook een compliment gegeven. Um, want hij heeft. hij, heeft, hij vindt het gewoon hartstikke mooi dat hij bij Feyenoord heeft gezeten. En het is toch op een uh, ja, vervelende manier uiteindelijk de laatste uh, weken zeg maar, gegaan. Niet met de groep mee trainen en nou, het is wel liever dat hij wegging. En, en hij juichte gewoon en dat vind ik normaal. Als je scoort voor je nieuwe ploeg, maar je moet je gewoon juichen. Maar niks, geen rancune tegen Feyenoord. Uh, ik, uh... En dat, dat vind ik wel mooi. Dat heeft ook stijl. Dus dat, dat je scoort uh, voor je nieuwe ploeg en voor jezelf uh, en voor je nieuwe club. Maar niet tegen een andere club. En, uh, en zo hoort het eigenlijk. Pure blijdschap voor zichzelf. En ook voor hem een nieuwe club. Maar ook een nieuwe start. En hij is van die nul af hè, meteen. Hij is van die nul af. Maar uh, ja, hij moet eerst nog zien. Uh, wel hij begon vanaf de bank dat hij natuurlijk in de basis komt. En dat, dat geeft ook wel aan uh, dat wij ook wel in een uh, luxe situatie uh, uh, gewoon zitten. Wat is je reden geweest om hem niet te laten starten? Nou, ja, hij hij pas 2,5 uh, week bij ons. En heeft daarvoor uh, voor die 2 week wel getraind, maar geen groepstrainingen, geen, uh, geen, geen uh, voetbaltrainingen. En, uh, dus, dus daar loopt hij wat achteraan. En, uh, maar hij komt al snel dichterbij, want we hebben net ook nog wat extra's uh, laten doen. En uh, nou, hij zit er wat dat betreft gewoon, uh, gewoon goed aan te komen. Want uh, ja, normaal gesproken gaat hij een, uh, een vaste waarde voor ons uh, worden. Maar ik moet zeggen, dat, uh, dat geldt voor een heleboel spelers. Meer dan elf. Dus, uh, ja, dus af en toe moet ook iemand uh, geduld hebben. Hij benadrukt uh, de menselijke benadering van jou, Ron Jans, ten opzichte van de zakelijkere benadering, minder individueel contact... wat hij met Ronald Koeman bij Feyenoord had. Snap je dat? Nou, nee. Uh, ik ken Ronald heel goed. Uh, het gaat altijd, speel ik of uh, speel ik niet. Uh, hij is hier pas uh, na 2,5, 3 weken. Dus uh, hij kent mij ook nog niet door en door. Maar er zit altijd uh, verschil tussen, tussen trainers. En uh, ja, Ronald, uh, en dat, dat vind ik gewoon ook mooi, die straalt ook... Echt een klein beetje afstand. En vaker wat boven de spelers staan. En, en ja, dat is gewoon ook... Uh, dat voor, voor een heleboel spelers is dat goed. En voor andere spelers. Die vinden het wat lekker als je af en toe... ook wat dichter bij, bij de spelers komt. En, en ja, zo, zo ben ik uh, waarschijnlijk. En in deze situatie past dat heel goed bij, uh, bij Guillaume. Ik, ik denk ook wel uh, op langere termijn. Maar we moeten ook eens kijken als het een keer slecht is. Of als iemand wisselt of niet opstelt hoe het dan uh, is. Maar ik denk dat dat wel goed zit. Hij... Uh, stond in de belangstelling van NEC, NAC, Go With Eagles. Heeft hier een gesprek en is meteen overtuigd. Dat zegt toch iets? Ja, ik denk dat wij heel goed getimed hebben. Want uh, op een gegeven moment was buitenland was een optie, maar dat was niet concreet of niet uh, tot tevredenheid. Dus, uh, en op een gegeven moment kon hij kiezen tussen uh, wel een aantal clubs, maar NEC was afgehaakt. Uh, en dan was Ahead en Cambuur, dat weet ik in ieder geval waar, geïnteresseerd. En, en ja, dan heb je toch wat je de laatste jaren hebt opgebouwd. Dat heb je uh, als Zwolle denk ik een, een, een plusje boven die andere clubs. Ron Jans tegen Angelo Terwiel. Het is één minuut over half elf. U luistert naar NOS langs de Lijn. Nikolai Michailov verhuist naar de Serie A. Hellas Verona neemt de doelman over van FC Twente waar de Bulgaar nog een uh, seizoen onder contract stond. De 26-voudige international moet nog wel medisch gekeurd worden. En uh, Mitchell Dijks van Heerenveen is voor twee duels geschorst. De Ajax-huurling kreeg uh, in het duel met uh, AZ in de eerste ronde van de competitie... Uh, een gelijk een, kaart, een rode kaart voor uh, uh, de eerste rode kaart van dit seizoen. En daar is hij dus twee wedstrijden voor geschorst. Dat u het weet. Dan uh, gaan we nog even naar het zwemmen. Want uh, voor Marcel Wouda was uh, de WK zwemmen een soort vuurdoop. Natuurlijk, eerder was hij ook al eens uh, als trainer aanwezig... van bijvoorbeeld openwaterswemster Lindsay Heijster. Maar het begeleiden van een tweevoudig Olympisch kampioene... is toch weer heel wat anders. Wouda vertelt hoe hij de afgelopen weken in Barcelona heeft beleefd. Het gaat heel erg snel voorbij. En je bent zo intens met al die supporters bezig... En uh, de dagen schieten voorbij en je bent van de ene prestatie naar de andere prestatie bezig. Dus ja, voor ons is, uh, wij kijken denk ik terug op, het, uh, op een toernooi waar we het maximale uit hebben gehaald. En daar ben ik heel tevreden over. En natuurlijk zijn er altijd dingen die tegenvallen. Er zijn altijd dingen die beter kunnen, maar er zijn ook heel veel dingen goed gegaan. En voor ons komt nu de tijd om het uh, te laten bezinken, te analyseren en kijken van waar moeten we de winstpunten gaan zoeken. Voor jou, ja, je had natuurlijk in het verleden al vaker ook wereldkampioenen onder joeden. Lindsay Heijster bijvoorbeeld bij het open water zwemmen. Uh, maar met zo'n grootheid als Ranomi omgaan en ook in zo'n toernooi, was dat moeilijk voor jou om mee om te gaan? Nee, want dat is iets waar je van tevoren over nadenkt. En daar hebben we plan... ja, ik heb daar voor mezelf een plan voor. En uh, dat is niet een heel concreet plan, maar wel, ja, je moet Ranomi in ieder geval de ruimte geven om zichzelf te zijn en, en haar haar voorbereiding te laten doen en daar kan je als coach alleen maar bij aansluiten. Kijk, in de thuissituatie is dat natuurlijk anders dan ben je veel meer met de atleet bezig. Maar zij heeft zoveel ervaring, dat moet je ook niet willen veranderen. Dus eigenlijk is Ranomi voor jou als coach juist een heel makkelijke zwemster om mee om te gaan. Omdat ze weet wat ze wil en weet wat ze kan en weet wat ze doet. Ja, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel zwemmers wel. Want eigenlijk het werk wat je doet is in de thuissituatie al gedaan. En dat is waar je een heel jaar met elkaar mee bezig bent. En dit is eigenlijk het afmaken van dat stukje. En als je hier op het moment suprem nog hele nieuwe dingen gaat doen. Of heel, ja, dat, dan, dat gaat niet werken. Dat moet je niet willen. Thuis moet je het doen. Hier moet je de rust bewaren en het gewoon afmaken. Ja. Hoe is zij verder om mee om te gaan voor jou als trainer? Ja, het is een droom van een atleet natuurlijk. Uh, ik denk dat ze weet, ze weet heel goed wat ze wil. Daar, daar heeft ze over nagedacht. Uh, uh, het, is een, het is een extreem getalenteerd uh, persoon. Uh, in alle facetten is ze is slim, ze denkt mee, uh, ze is communicatief heel vaardig. Uh, ze brengt heel veel in het programma zelf. En dan is het ook makkelijk voor, voor iemand als voor een coach om daar veel uh, terug in te stoppen. Dus uh, het is heel inspirerend. Je hoort vaak, hè? Een, een, een zwemster, een zwemmer leert veel van een trainer, van een coach. In dit geval leer je ook dingen van haar? Um, ja, ik denk het wel, maar dat geldt voor elke sp sporter. Dat is niet uh, per definitie Renomi alleen. Want, um... Ik denk dat je je open moet stellen voor de persoon met wie je werkt. Want uh, ja, dan kan je leren en dan kan je samen een goede coach-sportrelatie uh, ja, ontwikkelen. Dat was uh, Marcel Wouda tegen uh, collega Edwin Cornelissen. Zometeen gaan we even bellen met uh, Spanje. Maar ik wil wel eens weten wat Ronaldo verdient en wat hij gaat verdienen. En ik kan u zeggen, dat is veel, dat is heel veel. En we gaan even bellen met Engeland om te horen of Bale... nu wel of niet in Spanje gaat spelen voor veel geld. Ik kan u zeggen, voor heel veel geld. Hier is Jack Chance. Like so Every part of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion.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 much alone Some days I can't hold it at all You take it on for me When tomorrow's too much I'll carry it all like I got you Yeah, when tomorrow's too much I'll carry it all like I got you You, I got everything. I got you. I don't need nothing more than you. I got everything. I've got you. Johnson dus, en I got you. Zometeen horen we trouwens ook Jasper Sillissen nog, oranje doelman, actief in de Jubilee League. Maar dat straks, eerst uh, gaan we het over uh, Ronaldo hebben. Uh, 17 miljoen verdient hij per jaar, dat is mooi. Hij heeft zijn contract uh, verlengd tot de zomer van 2018. En nu gaat hij uh, uh, dat enorme bedrag dus verdienen. Hij gaat van 10 naar 17, Edwin Winkels, vanuit Spanje. Goedenavond, wat een bedrage. Uh, wanneer gaat hij precies tekenen? Nou, dat is nog de vraag. Hij zelf ontkende vandaag dat het helemaal rond is. Hij zegt: we zijn ermee bezig. Hij wil meer geld in uh, scheen... het, Ja, het is vanochtend in de, in de krant Marca. En. Uh... Uh, daar staat in dat ze eigenlijk een maand geleden al hebben getekend... dat alles al rond is, dus dat hij inmiddels uh, die 17 miljoen euro per jaar verdient... wat 46.500 euro per dag is, heb ik uh, net uitgerekend. Uh, dus dat schijnt hij al dan, dan sinds het begin van dit nieuwe seizoen uh, te verdienen. Daarop trouwens, uh, hij had een salaris van 12 miljoen, werd gezegd bij Real Madrid. Daarop verdiende hij ook nog eens 10 miljoen extra per jaar... aan alle sponsorcontracten, et cetera, et cetera... Die zullen ook nog gewoon natuurlijk blijven bestaan. Is hij dan de best betaalde speler van Spanje? Spanje zeker, ja. Hij, hij, hij zit nu officieel dan 1 miljoen boven Messi... Ja, dat duurt maar heel dat even dat... waarschijnlijk. Het laat Messi ja, nee, niet op zich Er wordt zitten. al gezegd dat het een, een strijd is tussen haantjes, noemen ze dat hier. Macho's, kijken wie het meeste verdient. R Ronaldo zou dan tegen Real Madrid hebben gezegd... als jullie me werkelijk zo waarderen en nodig hebben... dan wil ik in ieder geval... Uh, ik wil niet alle prijzen van Messi... maar dan wil ik in ieder geval meer verdienen dan hem. En uiteindelijk zou dan voorzitter Florentino Pires van Real Madrid hebben gezegd... oké, okay, nou hier heb je die 17 miljoen euro netto trouwens ook nog. Dus uh, voor de club is betekent dat nog veel meer... dan dat betekent bijna 30 miljoen euro uh, bruto betalen. Ja. Waar haalt Madrid toch dat geld vandaan? Ja, dat vragen, dat, dat vragen we ons ook af natuurlijk. Ze, ze, de, de jaarcijfers van afgelopen seizoen moeten nog bekend worden gemaakt. Uh, ongetwijfeld op een begroting van, van meer dan 500 miljoen euro... hebben ze wel een beetje winst gemaakt door, door, door de Champions League, et cetera... Uh, maar nu zijn ze opeens ongelooflijk veel aan het uitgeven. Ze, ze hebben bijvoorbeeld nu al, voor dit, de verlenging van het contract van Ronaldo... hebben ze al twee spelers van, van het WK tot 20 gecontracteerd. Isco en Iarmendi. Iarmendi. En dat, die kosten samen al 69 miljoen euro. En daar gaan we het zo nog over hebben. Uh, ze hebben de ogen gericht op, uh, op Gerrit Bale van Tottenham Hotspur... Ja. die meer dan 100 miljoen zou kosten, plus Ronaldo erbij. Uh, lening, extra lening bij de bank hebben ze nog niet aangevraagd. Dat is niet bekend. Dus uh, of ze dat geld in kas hebben of, of inderdaad nieuwe leningen gaan afsluiten... dat moet allemaal nog blijken. Ja, nou kijk bij Gerrit Bale van uh, Tottenham Hotspur... die 120 miljoen, daar dat kan ik me nog iets bij voorstellen... dat je denkt van ja... Als je, als je 120 miljoen uitgeeft aan Beel en je, je drukt shirtjes, over de hele wereld dan krijg je daar misschien wel heel veel voor terug. Toch is dat ook hun verklaring, of niet? Ja, dat is bijvoorbeeld als ze nu met het nieuwe contract met uh, Ronaldo hebben gedaan. Ze zeggen: oké, okay, je gaat meer verdienen, maar dan willen wij meer, meer van jouw beeldrecht uh, ja, hebben. Ja. Uh, tot nu toe uh, kreeg naar Ronaldo 60% uh, van, van al, al, al die rechten die je krijgt als je... Uh, nou ja, de imago-rechten. En dat is nu gelijk geschakeld. 50% voor de club en 50% voor Ronaldo. En zo'n speler levert het heel veel geld op. Bij Barcelona zeggen ze bijvoorbeeld... Neymar's zijn aankoop van 30 miljoen... is al bijna terugverdiend door, door, door alle shirts. Ik zat van de week in het Kamp Nou bij dat Gampertoernooi... toernooi. En je ziet al wel zinnig veel mensen met dat shirtje van Neymar Junior zitten. Ja. Nou, dat schijnt allemaal heel veel geld binnen te brengen... En wil, daarin wil Real Madrid uh, meedelen. Ja, maar ja, goed dan moet je wel werk hebben om zo'n shirtje te kunnen kopen. En uh, jij weet als geen ander dat het in Spanje toch niet echt heel erg uh, geweldig gaat momenteel. Heel veel uh, jeugdwerkloosheid ook. Hoe, hoe, hoe... Ja, snapt de werkloze Spanjaar dit überhaupt nog? Absoluut niet. Kijk, het, het, het, het, van, van die bijna 6 miljoen werklozen... inmiddels hebben we 2 miljoen geen enkele uitkering meer... omdat ze al meer dan twee jaar werkloos zijn. Daarna krijg je nog, als je geluk hebt, een, uh, een, een, een uitkering van, uh, van 427 euro per maand... Uh, dat is dus helemaal niks om ervan te leven. Dus er dus ontstaat ook een beetje discussie. Moeten we dit betalen? Het werd van de week gevraagd aan de voorzitter van de Liga Professionaal. De, de man die, de, die hier zeg maar de, de prof-competitie leidt. En die zei: Nee, ik vind dit helemaal niet immoreel. Als een club als Raymond Rit dit geld heeft. Dus ze kunnen betalen. Dan zie ik dat graag. Want ik heb liever dat spelers als Beel. De beste spelers ter wereld. In de Spaanse competitie spelen. Dan dat ze in de Premier League of in de Bundesliga spelen. Dus ik vind het goed. Maar er beginnen toch wel stemmen te rijzen Van ja, waar, waar, waar betalen en, het en de mensen zelf inderdaad kunnen minder naar het stadion. Maar ja, niet van niks is Real Madrid nu uh, bezig met een toernooi eh, door de Verenigde Staten in Amerika. Ja. Er zit Barcelona in Azië, omdat daar allemaal het geld te verdienen is, en niet meer in Spanje zelf. Ja, en zolang de begroting goed is, dan hoeven ze zich ook geen zorgen te maken over dat financial fair play waar iedereen het nu over heeft. Want zolang de begroting sluitend is, is er geen probleem. Toch? Nee, absoluut. De eerste stap in het Vereins-of-Fairplay is dat je geen schulden mag hebben aan ja. het einde van het seizoen of verlies geen verlies mag leiden en dat doen beide clubs niet. Ja. En ja, Volgens economen, als jouw schulden lager zijn dan de omzet die je in een jaar maakt, ook al scheelt dat weinig, Nederland heeft nog altijd meer dan 500 miljoen schuld, maar de begroting is net iets hoger, dan schijn je je niet zorgen te hoeven maken. Ja. Oké, okay, dankjewel. We gaan uh, vanuit Spanje, dankjewel Edwin... gaan we naar, uh, de, uh, naar Engeland, naar Arjen van der Horst. Ja, Garrett Bale, we hoorden de naam net al vallen. Duurste voetballer ooit zou die worden als het dan maar doorgaat. 120 miljoen heeft Madrid uh, over voor die welspin van uh, Tottenham Hotspur. Hoe uh, groot is die speler in Engeland, uh, Arjen? Ja, wel groot. Hij is de beste Britse speler van dit moment. Al kun je natuurlijk wel afvragen, is hij even groot als bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo... die voor 100 miljoen over de toonbank ging. Maar goed, Bale is natuurlijk wel uh, de afgelopen jaren gegroeid. Als tiener was hij al een hele grote belofte. Toen leek het even mis te gaan. Hè. Toen leek het er even op dat hij de grote flop zou worden. Uh, Spurs had zelfs overwogen om hem voor een, ja, heel weinig geld te verkopen... toen aan het nietige West Bromwich Albion kreeg hij tot overmaat van Ramp nog een blessure. Na die blessure, ja, toen werd het een hele andere beeld... die we op het veld zagen. Hij ging naar de fitnessruimte. Hij kwam gespierder, euh, meer, met meer spieren terug, zelfverzekerder. Ja, en sindsdien is hij de afgelopen vier jaar uitgegroeid... tot echt de beste speler, Britse speler in ieder geval... Uh, van de Premier League. Al twee keer uitgeroepen tot speler van het jaar. Een voetballer die uit alle posities kan scoren... Ja, en die een bijna even fabelachtige vrije trap heeft als Cristiano Ronaldo. Ja. Um, je hebben het nu over de speler. Op zich is het niet opmerkelijk dat de speler vanuit uh, Engeland richting uh, Spanje gaat. Maar wel als het gaat over het bedrag natuurlijk. Ik was dat net al over dat bizarre bedrag van 120 miljoen. Hoe kijken ze daar in, uh, in, in het uh, United Kingdom, in het Verenigd Koninkrijk tegenaan? Ja, ook al zijn ze wel wat gewend in uh, dit land als het gaat om transferbedragen. Toch wel met veel ongeloof hoor. En ik denk uh, dat Arsène Wenger, de coach van Arsenal... Uh, ja, het gevoel heel goed verwoord heeft de afgelopen dagen. Die wijst ook op die kolossale schuld die een club als Real Madrid heeft. Hè. Edwin zei het al, hè. meer dan een half miljard euro. Ja, en Wenger zegt, het is toch wel extra wrang dat dit het jaar is... dat die financial fair play regels van de UEFA van kracht worden... en dat dit soort krankzinnige bedragen worden geboden. Bevestigt ook wel een angst van de toch wel wat kleinere voetbalclubs hier. Die zeggen, ja, die nieuwe regels... Ja, die zullen de kloof tussen de grote clubs en de rest alleen maar groter maken. Want als je goed kijkt naar die financial fair play rules... Ja, die zegt dat je het niet meer mag uitgeven dan je aan inkomsten hebt. Maar die regels nemen dus niet al de bestaande schulden... die een club als Real heeft in beschouwing. Ja, en Real is een van die clubs die honderden miljoenen aan inkomsten genereert. En daarom, zoals Edwin ook al heeft uitgelegd... kan Real dus een transfersom bieden van 120 miljoen euro, zonder maar ook enige regel te breken. Um, toch uh, schijnen ze in Engeland uh, in de band te zijn... van een paar uh, andere transfers. Chelsea, tweede bot op Wayne Rooney van Manchester United. Uh, dat is ook het gesprek van de dag, geloof ik. Hè? Ja, dat is heel interessant. omdat uh, ja, Manchester United laat toch wel zien dat ze niet graag een belangrijke speler aan een rivaal willen verkopen. Mourinho had al heel vroeg in de zomer laten weten... dat hij geïnteresseerd was in Rooney. Rooney is duidelijk niet gelukkig bij Manchester United. Uh, vlak voor het vertrek van Alex Ferguson... had hij al aangegeven dat hij weg wilde, simpelweg omdat hij ja, met een uitblinkende van Persie steeds vaker op de bank uh, zat. Nou, Manchester United zegt stevast dat hij niet te koop is. Maar ja, als we de Britse kranten mogen geloven... heeft Chelsea dus inderdaad dat bot uh, verhoogd. Uh, dat begon met een kleine 25 miljoen euro. En vandaag heeft United bevestigd... dat zijn tweede, nog hoger bot heeft ontvangen. Nu in de regio van 30 miljoen, zo uh -huh. melden dus Britse media. Ja, nou we zien of dat gaat lukken. En dan uh, Arsenal, Er is er nog. Die, de, de, de, de, de Arsenal heeft zinnen gezet op Luis Suarez van Liverpool. Uh, ook een nieuw bot, hè? Ook een nieuw bot. Uh, ze begonnen daar ook zo rond de 25 miljoen pond. Dat werd afgewezen door Liverpool. En vervolgens kwam Arsenal met een toch wel merkwaardig bot. 40 miljoen plus 1 pond. Nou, waarom zo'n raar bedrag... Nou, in het contract van Suarez staat dat ze hem nooit kunnen verkopen. Liverpool dus, voor minder dan 40 miljoen eh, pond. Dus kwam Arsenal met een bot dat één pond hoger is. Ja, Liverpool is hier duidelijk eh, niet gelukkig over... want ja, deze clausule zou eigenlijk geheim moeten zijn... maar het bot betekent dus dat Arsenal op de hoogte was van die clausule. En die coach van Liverpool, eh, Brandon Rogers, die noemt dit bot van Arsenal dan ook een grap en weigert het serieus te nemen. Bovendien zegt hij vandaag... als Bill 120 miljoen euro waard is... dan is Suarez dat zeker ook. Ja, ik vind het wel British humor eigenlijk. Om het op die manier te doen. Ik kan er wel lachen als je het hoort, toch? Het is niet, maar het is wel een beetje raar dat het juist van Arsenal komt. Omdat Arsenal toch wel als... de zuinigste van de grote clubs bekend staat. En dat ze ineens dus dat bot verhoogd hebben van 25 miljoen naar meer dan 40 miljoen... dat hebben we eigenlijk niet gezien van Arsenal de afgelopen jaren. Die, die zijn hele harde onderhandelaars, soms ook veel te lastig... en dat ze daar ook vaak de boot missen bij de aankoop van grote spelers. Ja, duidelijk. Goed, nou dan, welke van de drie gaat het redden, denk je? Oeh, ik denk, als het er één gaat worden... want we moeten natuurlijk veel slagen om de arm houden... met dit soort geruchten en nieuws over transfer... Beel is misschien toch wel degene, ondanks het hoge bedrag met het minste gedoe om er Omdat Spurs in zijn geval niet een speler hoeft te verkopen aan een rivaal in de eigen competitie. En dat is toch altijd een lastig punt tussen de grote clubs hier. Ja, duidelijk. Goed. Dankjewel. Arjen van der Horst in Engeland. En dan beloofde, beloofde ik al Ajax-doelman Jasper Sillissen. Nou, hier komt hij. Hij heeft vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen gekiept... bij Jong Ajax, in de eerste divisie. Sillissen heeft een interland achter zijn naam staan... en zit in de voorselectie voor de oefenwedstrijd... tegen Portugal op 14 augustus. Maar hij speelt dus in de eerste divisie. Aanleiding voor verslaggever Rob Fleur... om Sillissen na de wedstrijd van Jong Ajax op te zoeken. Weet je dat je een beetje bijzonder bent? Ja, ik heb het ook gelezen, ja. Hm. Weet je wie de voorganger was die vijf interlands speelde... bij een eerste divisieclub? Nam eens gehoord? Ja, als jij hem zegt, misschien wel. Maar... Zodan... De man heet Jan Kleinjan en speelde destijds voor DFC. Maar ik kan me voorstellen, dat toen was, jij, toen was je dat nog was niet eens geboren. <laughs> dat was inderdaad voor mijn tijd. Ja. Wat vind je er zelf van? Ja, goed, kijk, uh, of ik nou in de beloftecompetitie uh, je wedstrijden speel of in jubilalieke, het niveau is natuurlijk een stuk hoger. Maar ja, ik ben een komen voor Ajax 1 en niet voor Jong Ajax. Um, heb je hier zelf voor gekozen? Ja. En blijft dat ook zo? Ja, in principe wel. Kijk, ik hoop dat ik mijn wedstrijden in de Eredivisie kunnen gaan spelen. Maar op dit moment, als ik het fit is en het doet het goed, dan speel ik mijn wedstrijden gewoon in de jonge Ajax. Als het mogelijk is met ons programma. Maar is dat een probleem, het programma? Er zijn x aantal wedstrijden die ik bij jonge Ajax kan spelen. Alleen zoals aankomende vrijdag, dan kan ik niet op vrijdagavond spelen. Want dan kan ik op zondag niet op de bank zitten. En de eerste selectie is toch hoofdprioriteit. Maar, eh... Uh... Je gaat nu spelen met, met jong Ajax in de eerste divisie. Het is een primeur. In ja. je, uh, ja. je hebt trouwens met 2-0 gewonnen. Je hebt het niet druk gehad. Nee, klopt. Dus, is lekker. Ja. Uh, Frank de Boer, de coach, komt naar je toe. Wat zeg je dan? Ik wil spelen. Ja, ik kreeg te horen dat ik, als ik fit was voor afgelopen vrijdag... om op de bank te zitten, dan zou ik ook op maandag gaan spelen. En dat is alleen maar lekker. En dat geeft ook vertrouwen. Dat ze toch zoveel vertrouwen hebben tot je gewoon een wedstrijd kunt spelen. En tot ze je niet uit voorzorg aan de kant houden, omdat ze twijfelen. Heeft Louis van gehad? de bondscoach, hier nog een rol in gespeeld? Van, ga, ga, ga, maar, ga maar spelen. <laughs> nee, ik heb daar niet met de bondscoach over gesproken. Dit is gewoon een keuze van Ajax om wedstrijd erin te houden. Dus komende week ben je er niet. Die week erop weer wel. Of hangt het ook nog af van de Cup? Ja, ook. Het is, uh, het, je moet het uh, mooie programma van ons naast elkaar leggen. En ook het bekerprogramma waar ik wel mijn wedstrijden in de nou, Ajax mag spelen. En daaruit moet je gaan kijken of het mogelijk is. En uh, dat heb je ongetwijfeld al gedaan. Ja, uh, en, en, en, als, en, hoe, op hoeveel wedstrijden kom je er ongeveer uit? Uh, Mits er niks geks houden, zou ik ongeveer op 17 wedstrijden uitkomen als ik het uh, zo snel in mijn hoofd tel. Maar de transferwindow loopt ook nog. Hè? De verhuurperiode kan ook nog. Is dat nog een actueel punt? Voor mij niet. Ik heb ervoor gekozen om bij Ajax te blijven. En het enige waar ik op hoop in op de transfermarkt is dus dat Kenneth eventueel nog verkocht zou worden. Dat is voor mij het allerbeste. Maar goed, als dat niet gebeurt, dan zorg ik toch mijn ritme pak bij jonge Ajax en tot Kenneth scherp om uiteindelijk naar het WK te kunnen. Had je dit ook gedaan als het een gewone uh, beloftecompetitie was geweest voor een maandagavond voor de anderhalf man in een paardenkop? <laughs> nee, dan denk ik het niet. Kijk, uh, Jupiler League is toch een hoger niveau en uh, wat lastige tegenstanders. Je ziet nu, uh, Telstar blijft al gaan, ondanks dat we een goede wedstrijd gespeeld hebben. Maar het is toch een ander niveau dan uh, in een belofte ploeg. Speelt ook mee dat je zo een beetje in het ritme blijft. Want ja, je kan wel trainen, maar een wedstrijd is het toch anders. Ja, klopt. En uh, dan is het alleen maar lekker dat je toch gewoon betaald voetbal speelt. Die uh, Premier League is toch een hoger niveau dan de beloftecompetitie. Dus daar uh, heb ik ook voor gekozen. Grote wacht is op het vertrek van Kenneth Vermeer. Ja, sowieso. En zolang ben je. Kijkt iedereen dan een beetje vreemd tegen je aan dat je keept? Nee, nee, nee. nee, nee. Kijk, iedereen is blij uh, dat ik mijn wedstrijden wil spelen. En, uh, daar... Ik zorg ervoor, als ik dan mag spelen, dat ik het ook goed doe. En voor mijn gevoel heb ik weer een redelijke wedstrijd gespeeld. Dat zijn natuurlijk altijd verbeterpunten. Maar goed, uh, voor de eerste wedstrijd in de Jupiler League 2-0 gewonnen. 0 gehouden. Uh, uh, de keeper uh, die bij de selectie van Oranje zit in de Jupiler League is bijzonder, hoor. Ja, dat is enorm bijzonder. Maar goed, uh, ik, ik hoop dat ik geselecteerd word door de bondscoach... en ja. dat ik mee mag naar Portugal. En dan, uh, ja, dan klopt het. Ja, speciaal is er dat. Hij hield de nul met Jong Ajax. Zijn ploeg won in de eerste divisie met 2-0 van Telstar. En ook Jong FC Twente won vanavond tegen FC Ors. Werd het 3-0. Jong Twente gaat nu aan de leiding... naar de eerste speelronde in die eerste divisie.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 Bill Withers en Ain't No Sunshine. Zaterdag gaan in Moskou de WK-atletiek van start. In het eerste weekend moeten de meerkampers al aan de bak. En vanuit Nederland zullen de ogen dan gericht zijn op Eelco Sint-Nicolaas. Eerder dit jaar werd hij Europees kampioen. Indoor dat wel. En dus kijkt Sint-Nicolaas vol goede moed uit... naar de WK waar de concurrentie groter zal zijn. Volgens mij is de hele wereld op uh, present. En uh, ja, dus wat dat betreft wordt het een leuke wedstrijd. En ik denk dat ik het goed voorsta, Dus uh. Hoe sta je ervoor dan? Het uh, ja, is altijd moeilijk te zeggen. Ik heb... Uh,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 Of nee, eigenlijk na Speer, dat is negen onderdeel. Maar na post, ik weet je al een beetje ongeveer hoe het ervoor staat natuurlijk. Uh, na Speer, ik heb pas echt gereken. Dan gaan we gewoon lopen voor de punten en dan zien we het wel. Ja, inderdaad. We gaan het zien. Eelco sint Nicolaas in gesprek met jan Kees van der Kun. Eerder deze uitzending melden we al dat honkbal Alex Rodriguez... wegens het gebruik en verkopen van verboden middelen... geschorst werd voor 211 wedstrijden. Nou, Rodriguez heeft zojuist laten weten dat hij in hoger beroep gaat. De zaak duurt dus nog even voort. Tot zover langs de lijn. Zometeen in het oog met even je nek. Goedenavond het NOS Radio 1 Journaal. Elke dag.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 Dit is Radio 1.